met het NOS Journal. Het ongeval met de Nederlandse Touringcar op de E17 bij Kortrijk, bij de Franse grens, heeft het leven gekost aan een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn geen zwaar gewonden onder de inzittenden van de bus, dat zegt de tour operator. In totaal raakten 24 passagiers lichtgewond, de meeste hebben snijwonden. Twee mensen moeten nog ter observatie in het ziekenhuis in Kortrijk blijven. Wat de oorzaak is van het ongeluk is nog niet duidelijk. Vermoedelijk moest de dubbeldexbus van Bovo Tours uitwijken voor een automobilist, waarna de Bulgaarse vrachtwagen op de bus klapte. De Nederlandse touringcar was op weg naar Parijs. De start van de Giro Italia in Apeldoorn heeft 75.000 bezoekers getrokken. Onder hen was ook koning Willem-Alexander. De Nederlander Tom Dumoulin heeft de eerste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in de individuele tijdrit over 9,8 kilometer. Tom Dumoulin mag morgen in de tweede ronde de roze leiderstrui dragen. Morgen finish je de renners in Nijmegen, zondag in Arnhem. De Giro eindigt over drie weken in Turijn. In Turkije heeft iemand geprobeerd de hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet dood te schieten. Dat gebeurde voor de rechtbank in Istanbul, waar de journalist terecht stond voor het onthullen van staatsgeheimen. Hij werd niet geraakt. Een verslaggever die in de buurt stond zou wel gewond zijn. De politie heeft de schutter overmeesterd en opgepakt. De afgelopen tijd zijn verschillende journalisten van de krant Cumhuriyet opgepakt vanwege kritiek op het beleid van president Erdogan. In Lyon in Frankrijk is een schilderij van Renoir opgedoken... dat al lange tijd wordt vermist. Een inwoner van de Franse stad vond het werk op internet... en betaalde er 700 euro voor. Als het daadwerkelijk een Renoir is, is het schilderij vele miljoenen waard. Het zou gaan zwaar DT. zomeravond, dat Renoir 23-jarige leeftijd maakte. De eigenaar dacht aanvankelijk een schilderij... van een andere kunstenaar te hebben gekocht. Later bleek dat het schilderij toch is gesigneerd door Renoir. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen volop zon met temperaturen tot 25 graden. Ook zondag zonnig, dan wordt het 23 tot 25 graden. Na het weekend eerst nog zomers. Vanaf dinsdag meer bewolking en kans op een enkele bui. Dit was het erop. DFM verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken... 11 kilometer file. Je hebt daar ongeveer een kwartier vertraging.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 Goede weekend, dit is de aflevering 21 van deze mooie vrijdag, 6 mei. Me en natuurlijk, zoals elke week, Coldplay, Time for the Weekend. Goedenavond, jongens. Wel lekker muziek, weer. Hey. Ja, we hebben een, een nieuw bedje lekker. Hoe is het? Ja, uh, rustig. Zijn ik heb goed? een rustige hemelvaartsdag gehad. Ik ben Zijn... niet naar bevrijdingspop geweest. Nee, ik uh, wel. Ja, <laughs> dat heb ik al de hele dag moeten aanhoren. Ja. Hele middag. En jij Jus? Ik uh, heb lekker uh, een tuintje gelegen gisteren. En vandaag. Ik wacht, op het wijntje gelegen? Nee, nee met een wijntje. In een tuintje. <laughs> en ik heb heerlijk van het zonnetje genoten. Dus ja, we, we, klikken, we klikken nog een beetje traag, jongens. Volgens mij zijn we allemaal een beetje rozen van de zon. Ja, het is allemaal een beetje long van die zon uh, ik ja. Daar, denk ik. Nou, ik niet heb alleen echt van de zon, het. vanaf vanmorgen 11 uur in de tuin gelegen. Ik heb gewoon helemaal niks uitgevreten voor de rest. En weet hm. je hoe lekker dat af en toe is? Een beetje vrij. Heerlijk. Oh. Maar dat betekent niet dat we er deze week geen feestje van gaan maken, jongens. Zeker niet. Zullen we meteen een knallertje pompen dan? Laten we doen. Gaan we doen. Komt-ie aan. Milan en Phoenix met Carnaval.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 I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think My name's Blurryface and I care what you think My name's blurry, Blurryface and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days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 Yes, omdat we een beetje rustig beginnen hadden, is toch wel een lekker nummertje, Stressed Out by the 21 Pilots. Ja man hè, eerste kwartier zit er weer op. Ja, ja, lekker. Lekker snel, man. Wat een dag jongens, vandaag. De tijd gaat hard hè. Ah. Het weer is goed, weet je, dus, dus het gaat de hele dag gewoon lekker hard. Ja, precies. Hé uh... hey, jongens, wat gaan we vandaag allemaal doen? Zometeen is het tijd voor het weer en het verkeer rond de klok van half acht. Dan om kwart voor acht gaan we de alarmplaat even draaien. En natuurlijk de alarmplaat van vorige week. Dan om acht uur is het uh, tijd voor de wissel van het uur. En dan om kwart over acht, Justin. Wat heb, je, heb je weer wat moois gevonden voor Ik ons? heb zeker weer moois gevonden van jullie. Justin Schouwenouw om kwart over acht. Dan hebben we om vijf voor half negen. Dat is altijd zo'n lekkere tijd. Het ja. is eigenlijk, ja, op Justus schouwen ouwe Naast het mooiste van uh, het mooiste <laughs> programma, dat je het weer ingaat. Nee hoor, nee, dat nee, heeft joh. helemaal niks met het weer te maken. Jonas guilty pleasure. Nou, wel ja. een beetje wel. Een <laughs> beetje wel. Ik zo het weer. Dat we weer moeten janken om Jonas guilty pleasure bedoel je? Ja, dat ja. was vorige week ook weer. Um... Volgens mij was het Carly Rae Jepsen. Ja. Yes. Ja, klopt. Call in me maybe. De voor... Call me maybe. En het week de Vorige nou, week heel veel met drank en drugs volgen. Ja. <laughs> Ik heb mezelf beloofd om dat nooit meer op de radio te draaien. Maar dat zijn we gisteren Ries ging er gisteren wel een beetje los op. Maurice. Is dat zo? Op drank en drugs. Ja. Maurits, ging jij los op drank en drugs? Ja, hij schreef. Hij schudt ja. heel wijs ja. Drank en drugs. <laughs> hij drank en drugs. Hey, uh, Alle tieners zeggen ja tegen hem. Ja, u staat niet aan. Ma oh, oh. oh. Maurice wil je wat Maurice. zeggen? Ik kan nu wat zeggen. Namelijk op drank. Drank? Ja, heel ja. goed. Heel goed. Niet op de en chips, uh, en chips en cola. Even, ja, even ja. om dat allemaal te verduidelijken natuurlijk. Dan hebben we om half negen hebben we nog een keertje het weer. En dan om kwart voor negen onze eigen echte race report. En we hebben een hoop te melden, jongens, vandaag met de race report. Yeah. We Dat hoort al langer. Ik wat? denk wat? Dat, we, dat we niet meer toe komen aan muziek daarna. Ik, Ik denk dat we ook trots, hè? We, we mogen even terug op de drank en drugs, hè? Mogen we het even roepen vast? Max Verstappen gaat rijden voor. Red Bull Racing. Yes. Wat zijn we trots. Fantastisch, hè? Maar, antwoordelijk... maar jongens, ja? we hebben zo'n slappe start gehad vond ik eigenlijk. Ja. Dat ik, ik heb het nummertje wat ik het meest doen, hard vind uit onze hele lijst heb ik nu bovenaan gezet. Sally. Nee, nee die, oh. staat, die staat uh, daar achteraan. Oh, Wombes, lekker. Ongeveer. Wombes. We gaan luisteren naar Wombase oh, van Chesto en Oliver Heldens. Ook lekker. ZFM Tu m'as promis So Do-do-do-do-do-do-do-do Het uh, is half acht en dat betekent dat onze Justin uh, aan de muziek gaat. Justin, jij hebt het weer voor ons. Het weer. Het is weer van Meteor Group voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond nog lange tijd aangaan, kijk, dat horen we graag. Hè? Vannacht ook helder en niet koud als 10 tot 13 graden. Morgen wordt een zonovergrote dag, jongens. Zomers warm en middagtemperaturen rond de 25 graden. Ik moet voetballen morgen, jongen. ik heb nu al medelijden met mezelf. Ja, vooral? Ook zondag, zonnig en warm. Alleen dan iets meer wind. Oeh. Ah, jongens, het is wordt, wordt schitterend weekend in dit. Ben ik blij dat ik binnen sta zondag? Hé, hey, uh, Jonas, heb jij nog de, het, weer, of het verkeer voor ons? Tuurlijk. Zijn er niet veel, maar ik heb al wat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven: 14 minuten vertraging tussen Kelper en Nederweert. En op de A73 nijmegen Maasbracht 31 minuten vertraging tussen Kuik en Habs. Oorzaak ongeval um, rechte rijstrook bespeert. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En op de andere kant ook op. Van de A73 Maasbacht Nijmegen. Rijkenvoort Kuik. Filevorming van 10 kilometer. En die duurt 37 minuten. Jeetje, 10 kilometer. Lijkt dat. Ja, als je erin staat. Mocht je ons horen helemaal aan die kant van het land. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ik hoop het niet. Zullen we doorgaan met het volgende nummer? Laten we doen. Welke is dat? Mike Mago. Mike Mago of Mike Mago? Mike, Mike Mago en Drago Mago. Mago. Mago. Mike, Ma Mike Mago en Drago Net met Outlines. Outlines. Oh not afraid Altijd weer. Zie En nu weer. Ja, ja. De Allare Plaat van vorige week is de eerste volgende die we gaan draaien. Oh. Welke hadden we zojuist ook alweer? Oh ja, dat was Blaster Jacks, hè. Blijft toch ook lekker? Was dat Blaster Jacks? Was dat Blaster Jacks? Blaster Jacks. Ja, niet, maar... Ik ja, wel. wel. De, ja, de Blaster Jacks remix van Late Back Look. Laten ah, de, uh, okay. ja, nee, dat is wat anders dan. Het ah, nee. had, had zeker iets met Blaster Jacks te maken. Nee, dan is het goed. Hé hey, uh, mannen, we gaan eerst luisteren naar de Allare Plaat van vorige week. En okay. dan gaan we luisteren naar de Allare Plaat dat? van deze week. Welke was dat? Vorige week hadden we een uh, Make It Right van Lucas en Steve. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Hij zei net... Nee, laat maar. <laughs> hij zei net Blazer, nee, Jason. Nee, uh. dat was het nummer van net. En ja, dat zei je niet. Jij zei het volgende nummer wat we gaan horen. Nee, dat ja, had ja. het over het nummer van net. Dat had ik ook nog wel door. Dan vraag ik welke nummer, welk nummer we vorige week hadden als uh. plaat. Make It Right, Lucas en Steve. <laughs> nou. Ik het right van Lucas Steve. En we gaan meteen door met de alarmplaat van deze week. Ja, welke? Deze week? Wat hebben we ook deze week, hè? Ik zoek ze alleen op. een <laughs> nou, zo snel mogelijk. <laughs> wat, wat heb jij gedaan? Ja, ja, uh, je bent ben een klein beetje bezig, vergetenachtig. Uh, ben je verliefd? Is er wat anders aan de hand? Dag, heb je een zwangere dag gehad gisteren? Nee. Ja, nee, absoluut. Hier zwaar. ga ik de achtergrond ja, muziek wat zachter voor zetten. Wat is het zo dramatisch weer. doen, jongen? Maar mij ben je gewoon verliefd houden? Nee, ik ben gewoon moe. Van ja, dat maar Appen druk. Appen, je ja, hebt de hele dag in de bellen, Jij zit doen. de hele dag op je telefoon hoor. Dat is waar. Dat is waar. Ja, gaan we, ik zoek mooie weet, dingetjes. Weet dingetjes uh... Jonas, weet je het alweer? Ja, ik wist het een uurtje geleden ook al. Oh. Nou, welk, welk, welk nummer gaan we van? draaien dan? De allereerste plaats van deze week? Make my love go. Pan. Go. Go. Hans Wassenaar. Hans Wassenaar. Komt ie aan. <laughs> Come my way them i watch real like Sin city it. full time you run the thing me thought legit if you don't come give me that would be a pity girl. my girl come me down and see something me want in my life and then waste time wait, wait. are you with me free every day baby full time when you're there for me mine yeah, some why you forgive it to me baby girl so we can play yeah, we stick day. to the thing now i am your king my girl just listen what me say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 Ja, na onze plaat van deze week hadden wij nog Kelvin Harris met Summer en Hardwell van Sally. Sally. En die draaien we eigenlijk elke week omdat het een grote favoriet van Justin ja, is Ja, dat mij. is zeker een grote favoriet Maar Ik vind het zo'n lekker hoogtempo nummer waar ik gewoon, gewoon lekker wakker van kan worden. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft ook vandaag weer zijn effect. Top. En ik had een klein je, beetje je, een inkakketje. Je maar zag er ook meteen beter uit toen ik ja, hem al Ja, ik voel me ook een stuk beter meteen. <laughs> nou, dat is goed. Hey, uh, het is bijna tijd voor het nieuws en dat betekent dat ons eerste uur alweer is afgelopen. Gaat snel hè? Ja, gaat zeker snel. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Nicky Romero en Toulouse. Toulouse.